Minister Schippers noemt het Berenschotrapport waardevol. Ze wil de Tweede Kamer eerder en beter betrekken bij dit soort processen. Het WK voetbal in 2018 werd toegewezen aan Rusland. In Dierenpark Emmen proberen verzorgers al sinds vanmiddag om een gewonde olifant uit een smalle greppel te krijgen. Olifant Ratza werd vanmiddag door andere olifanten in de greppel geduwd. Bij de val brak hij een slagtand en liep hij schaafwonden op.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 Welkom terug bij Peaceful Radio, aflevering 747 uur 2 hier op ZFM Zandvoort. En we zijn begonnen met Irk Bergroent met zijn CD Elysium, Adobe of The Angel van het label Oriana Music. Dan gaan we een hele andere kant op. We gaan naar Terry Oldfield met Out of the Depths van het label New Earth Records. Tot ons komen via oshow.nl. Veel luisterplezier. Die Japan, hoe ben je ziel Oh, hoe ben je? Nee, je Oh, hoe vivo, hoe ...van Hans Christian... ...van het label New Earth Records... ...en even kijken dan hem we het over... ...Sacred Renaissance... Music, zo vind je, het tenminste zelf... ...we gaan afsluiten... ...met uh, Al Groemer Khan... ...en even kijken... er is dat nog iemand... En, um, ja, hij heet in ieder geval... ...verzachte naam Corrado... ...en dan heb ik het over de CD... ...Tantra Electronica... Maar ja, ik ga eerst even afscheid van je nemen. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Benno Vleugen. En graag tot de volgende keer met Peaceful Radio hier op Zeeven Zandvoort. Dag.